7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goede morgen op deze tweede Kerstdag. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Het laatste nieuws uit Turkije, waar het onrustig is na de onthulling van een groot corruptieschandaal. Meer daarover in het NOS journaal met Jeroen Tjeppkema. Ja, de Turkse premier Erdogan heeft bijna de helft van zijn kabinet vervangen vanwege een corruptieschandaal. Hij heeft tien nieuwe ministers voorgedragen bij president Gül. Gisteren namen drie ministers ontslag omdat hun zoons worden verdacht van illegale geldtransacties met Iran en van omkoping bij bouwprojecten. Ook andere bewindslieden worden met de affaire in verband gebracht. Een van hen zegt dat Erdogan zelf ook moet opstappen omdat hij veel omstreden bouwprojecten zelf heeft goedgekeurd. In Istanbul en andere Turkse steden is tegen de corruptie... in de regering gedemonstreerd. Toen betogers in Istanbul met stenen gingen gooien... zette de politie waterkanonnen en rookbommen in. Bij twee bomaanslagen op christelijke doelen in Bagdad zijn op eerste kerstdag zeker 49 doden gevallen. Dat zijn er veel meer dan aanvankelijk werd gemeld. Zeker 90 mensen raakten gewond. De eerste bom ontplofte op een kerstmarkt... in een christelijke wijk van de Iraakse hoofdstad. Daarbij kwamen 35 mensen om. Een paar minuten later ontplofte een auto met explosieven voor de Mariakerk... juist toen de kerkgangers naar buiten kwamen. Daarbij vielen veertien doden. In Engeland verwees de aartsbisschop van Canterbury naar de aanslagen in Bagdad. Hij zei dat christenen in het Midden-Oosten steeds ernstiger worden bedreigd. De Japanse premier Abe heeft een omstreden oorlogsmonument in Tokio bezocht... Daar worden de geesten geëerd van soldaten... die zijn gestorven in dienst van de Japanse keizer... onder wie veertien veroordeelde oorlogsmisdadigers. Bezoeken van Japanse leiders aan de gedenkplaats... leiden altijd tot woede in China en Zuid-Korea... omdat die landen in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden... onder de Japanse agressie. De relatie tussen China en Japan is al gespannen... door een conflict over een aantal eilandjes in de Oost-Chinese zee. In Schravendeel bij Dordrecht hebben boze christenen... een filiaal van Albert Heijn met pamfletten beplakt... Ze roepen op tot een boycott van de winkel, omdat hij nu ook op zondag open is. De christenen vinden dat de filiaalhouder de zondagsrust moet respecteren. Hij zou dat eerder ook hebben beloofd. Op zijn Facebookpagina heeft de winkelier uit Schavendeel een reactie geplaatst. Hij dreigt dat hij de camerabeelden van de plakkers openbaar zal maken. In een winkelcentrum in België is 120.000 euro gevonden van de Albanese maffia. Het geld lag in een lokker in Sint-Niklaas... en was van een Albanese die een dag eerder was opgepakt... Zijn vrouw had het geld in het winkelcentrum verstopt... en wist waarschijnlijk niet dat de lokker om tien uur avonds automatisch open zou gaan. De Belgische politie bleef daar wachten tot de vrouw weer kwam om het geld op te halen. Ze bleken ook een sleutel bij zich te hebben van een bankkluis... waarin nog een ton bleek te liggen. De Albanese maffiabaas werd in diverse landen gezocht... voor drugshandel en gewapende overvallen. Hij zou nog 24 jaar cel te goed hebben. Door de overstromingen in het zuiden van Engeland... zijn zeker duizend huizen onder water gelopen. Zeker 24.000 huishoudens zitten nog zonder stroom. En dat kan voor sommigen nog tot het weekend duren... zegt de energienetbeheerder. Engeland wordt al dagen geteisterd door zware regenval... en het einde is nog niet in zicht. Honderden gezinnen die zonder stroom zitten... hebben van het energiebedrijf een gratis kerstdiner gekregen... in een pub of restaurant. In Vinkeveen heeft een hoogbejaarde vrouw... een aantal kerkgangers aangereden. Dat gebeurde gisteravond rond de acht uur toen een groep mensen de kerk uitkwam. De 22-jarige automobiliste gaf plotseling gas... en reed over een van de kerkgangers heen. Het slachtoffer, een jonge vrouw, ligt met heupletsel in het ziekenhuis. Een andere vrouw werd ook geraakt en is licht gewond. De automobiliste is ongedeerd. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen... dat de bejaarde vrouw in Vinkenveen met opzet op de groep is ingereden. Het weer, het blijft vandaag overwegend bewolkt. Af en toe schijnt de zon even. Verder kan in het zuidwesten een bui vallen en het wordt 6 à 7 graden staat een matige Zuidwestenwind. Komende nacht en morgen overdag gaat het opnieuw regenen. en ook trekt de wind dan weer flink aan aan Zena stormachtig Kracht 8. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Onrust in Turkije, in Istanbul en andere grote steden demonstreren mensen tegen de regering. Demonstranten gooiden met brandbommen. Politie zette traangas en waterkanonnen in. Daarover gaan we praten met uh, um, Michael van de Galien in Izmir. Want um, er zijn ook nog eens een keertje tien ministers uit de regering gezet... in Izmir gisteravond. Uh, Michael, uh, hoe ging het daaraan toe? Ja, er waren ook wat demonstraties. Uh, het is een grote stad met drie à vier miljoen inwoners... Alleen gisteravond bleef de, bleven de demonstraties beperkt... tot één bepaalde wijk in is um, En de rest komt het, denk ik, uh, later op gang. Hoezo komt het dan, aan, die... dan later op gang? Is, is, is er een soort plan? Nou, ja, ze hebben het erover dat de organisatoren... van de Gezi Park uh, demonstraties in Ismer... die hebben het er nu over dat ze ook hier op de straat op zullen gaan. Alleen het verschil met Istanbul is bijvoorbeeld... Daar heb je heel veel uh, studenten rondlopen. Dus die organiseren zich om 12 uur, zeggen ze, we gaan demonstreren om 1 uur. En hier zijn het vooral werkenden natuurlijk. Ja, dus dat zal het dus die, waarschijnlijk meer richting het weekend uh, grote demonstraties uh, te zien geven. Exact, ja ja, ja. ja. Maar je ziet bijvoorbeeld in Istanbul dat het helemaal is losgegaan weer. Hè. Ja. Wie uh, deden er de, de de bij jullie trouwens uh, mee aan de uh, demonstratie? Want je hebt het over werkenden. Waar, uh, was dat het vooral? Of wat, wat, wat, wat voor soort mensen zijn het? Nou, in, in Ismir zijn het vooral uh, um, werkenden en uh, liberalen en mensen die niks hebben gehad, geen enkele politieke partij steunen. Maar je hebt natuurlijk ook aanhangers van de voornaam, voornaamste oppositiepartij, de, de CHP. Mm, en dat uh, allemaal... is een bond gezelschap. Ja. En in, en, uh, in Istanbul en Ankara is het nog erger, daar heb je de kulinisten erbij. Dat zijn aanhangers van de prediker uh, Fethullah Gulen. Dus... Daar is het helemaal een bond, uh, bondgenootschap van allerlei soorten Turkse kiezers. Ja. Nou heeft Erdogan, uh, ik zei het net in het begin... ook al, uh, tien ministers gisteren eruit gezet, of vervangen, hoe je het noemen wil. Is dat een soort wanhoopsdaad van hem? Nee, het is geen wanhoopsdaad, want je ziet heel duidelijk... dat hij strategisch heeft gekozen. Al zijn vervangers zijn eigenlijk ja, heel uh, loyale vrienden van hem... Zonder politieke macht tot voor kort. Er zijn drie bekende namen bij. En de rest zijn allemaal bondgenoten adviseurs. En wat dat inhoudt, is dat, uh, dat hij zijn macht, zijn de macht, probeert te versterken. En dat zie je nu heel erg daarin. Ja. Er zijn andere ja, want er zijn andere mensen die zeggen van hij probeert uh, alle tegenstanders uh, onschadelijk te maken. Ja, dat is wat hij nu duidelijk probeert. Hij heeft dus zijn op uh, de macht versterkt. Hij zal nu proberen om de aanklagers buitenspel te brengen. Dat, zijn de enige, dat is de enige, het enige machtsblok dat zich nog niet zoveel van hem aantrekt. En als hij die nu ook buitenspel weet te zetten, dan is het afgelopen natuurlijk. Dan heeft hij alle machtscentra in zijn handen. Ja, uh, gaat hem dat ook lukken? Ik vermoed van wel. In ieder geval op de korte termijn. Dus het, laten we zeggen de komende twee weken, dan lukt, het hem dat, lukt hem dat wel. Maar dan komen de protesten natuurlijk helemaal op gang. De aanvallen van Fethullah Gulen blijven ook doorgaan. En dan wordt het heel spannend. Kan hij de boel bij elkaar houden als de rest van het land rebeleert... en hij nog maar steun heeft van nou 35 van de bevolking of zo? Ja, en u verwacht wel dat de rest van het land behoorlijk ook gaat rebelleren. Dus dat we grote protesten gaan zien de komende dagen. Ja, dit wordt steeds harder tegen harder. Dus dit gaat steeds meer uit de hand lopen. We hebben de gezi Park protesten gezien hè, in de zomer van dit het, van het jaar... Maar dit gaat veel groter worden. Daar twijfel ik geen moment aan. En dan hebben we ook natuurlijk nog de president, uh, Gül. Daar heb ik eigenlijk tot op heden helemaal niks van gehoord. Nee, die houdt zich politiek uh, heel afzijdig van wat er nu gebeurt. Gisteren waren er wel uh, rumoers op Twitter... dat uh, Erdogan, Ergman Baez, dat was de minister van Europese Zaken... liever niet aan de kant wilde zetten. En dat hij al met een lijstje van nieuwe ministers op de, op de proppen was gekomen... waarin dus Baez... Nog altijd erin stond. En toen heeft volgens verschillende Twitteraars KUL uh, volgehouden dat Bayes eruit moest. Oh. En dat is hem uiteindelijk dan gelukt. Dus okay. dat is dus achter de schermen. Voor de schermen doet KUL helemaal niets. Nee, vooral dus achter de schermen. Goed, nou we houden het nou letterlijk in de gaten. En uh, als, uh, als het allemaal uitkomt, moeten we de volgende dagen rekening houden met grote protesten in Turkije. Marco van der Galië vanuit Izmir. Dankjewel. Dank je. Oekraïne dan. In Oekraïne is grote verontwaardiging en ook woede ontstaan bij de tegenstanders van president Janukovic. Aanleiding is het in elkaar slaan en mishandelen van een journaliste even buiten Kiev. In haar artikelen had ze zich kritisch uitgelaten over diverse Oekraïnse topambtenaren. Daar praten we over met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, is dat ook de reden waarom ze zo is afgetuigd? Uh, nou, we, we moeten eerst uitvinden wie dat precies heeft gedaan en wat het voor mensen zijn. Er zijn inmiddels uh, twee arrestaties verricht. En ook de auto van de, van de daders is al teruggevonden. Uh, want uh, die journaliste had een cameraatje lopen aan, uh, aan boord van haar auto. En die heeft dat allemaal geregistreerd. Uh, maar uh, ja, het is, het is duidelijk. Het, het is natuurlijk. Uh, kan bijna geen toeval zijn, zou je zeggen. Dat iemand van, van, van dit kaliber, een, een bekende journaliste. Ook nog een activiste van. Die, die protesten tegen president Janukovic. Die bovendien de afgelopen maanden, eigenlijk al vanaf de zomer, allerlei kritische materialen heeft uh, gepubliceerd. Uh, hele gevoelige materialen. Ze heeft uh, onder meer uh, uh, ook foto's gemaakt van allerlei uh, enorme buitenverblijven. Uh, niet alleen van president Janukovic, maar ook bijvoorbeeld van de procureur-generaal, van de minister van Binnenlandse Zaken. Uh, die dus worden gebouwd uh, met geld van, van de belastingbetaler, zeg maar. En, en, en dat heeft ze ook gepubliceerd. Dat heeft natuurlijk uh, kwaad bloed gezet in zekere kringen. Dus het, uh, het is haast, uh, ja, alle, alle, alle sporen leiden haast... Uh, naar uh, die mensen die aan de macht zijn in Oekraïne. Maar je kunt niet uitsluiten dat er misschien toch een uh, incident is geweest... op de weg van, van een paar uh, radrijers die, die, die het leuk vonden wat ze deden... en haar in, in, in elkaar hebben geslagen. Ja, een massa misschien. We hebben het al over Tetjana Tjernovil. Zo spreek ik dat goed uit. Tatjana uh, Tjernovil, of Tjernovil, oh, hoe je het okay. wil, ja. ja, ja. <laughs> nou, jij bent de deskundige. <laughs> uh, maar, maar zij had natuurlijk niet voor niks uh, camera's hangen in haar auto. Nee, nou, dat is iets wat, wat, wat in Oekraïne en Rusland... heel veel mensen ter, tegenwoordig hebben. Dat is uh, voor alle zekerheid als je een aanrijding krijgt... dat je dat kunt aantonen wat er is gebeurd. Of als je in contact komt met uh, de verkeerspolitie... die je uh, geld probeert af te troggelen... dan is dat, uh, ook een, uh, kan dat ook een reden zijn. Maar uh, de vader van deze dame die heeft dat niet zo lang geleden gedaan. En wellicht ook wel met het idee van... nou, ja, je weet nooit, ze, ze houdt zich met zulke gevoelige materie bezig... dat het maar beter is om zoiets uh, te hebben. En je zag ook, er is ook een filmpje dat, daarvan... al op het internet. Inmiddels kun je dat zien. Uh, ja, ook op NOS.nl zien. Ja, ja en daar dus, zie je die achtervolging. En, en, en je ziet ook meteen aan haar reactie dat ze, dat ze meteen beseft van... oh, dit is, dit is heel gevaarlijk. En Ze is, heeft geprobeerd vijf minuten lang om, om te ontkomen... maar dat, uh, ja, dat was, geen, was geen doen. Dit allemaal uh, waarschijnlijk vanwege al de protesten op het onafhankelijksplein. Hoe is het daar trouwens uh, mee? Gaan die protesten nog steeds door? Ja, ze zijn een beetje weggezakt uit het nieuws natuurlijk. Uh, je, je, je kunt niet elke dag ook beelden brengen op televisie... Van, van duizenden Oekraïners die demonstreren. Maar het gaat gewoon door. Dat tentenkamp is er nog steeds in het centrum van Oekraïne. Het zijn natuurlijk wel wat minder mensen. Maar het is als een soort ja, levend organisme... Dat, dat in het weekend weer uitdijt. En komend, uh, komende zondag dan is er weer een grote volksvergadering uh, bij ingeroepen. Dus om twaalf uur middags dan, dan, dan wordt er, na, komen er naar verwachting weer tienduizenden mensen. En op die volksvergaderingen die dan de laatste elk weekend plaatsvinden. Uh, daar wordt dan een beetje besloten van, wat gaan we verder doen? Nou, afgelopen weekend hebben ze een, een grote, um, uh, een, een nieuwe organisatie, een politieke organisatie, een beweging in het leven, geroepen als het ware, ook met een, met een bestuur uh, en, en enkele leiders. Uh, en de komende komend weekend gaan ze daar verder over praten, want een van de problemen van dat verzet is natuurlijk van, uh, ja, er is niet echt, een, niet echt een reden om mensen te blijven mobiliseren. Er is niet een soort, er komen geen verkiezingen, aan of er is geen uh, top waarop Oekraïne misschien een, een, een akkoord met de Europese Unie ondertekent. Dus hoe hou je die mensen bij elkaar? En een tweede punt is, mm -hmm. hoe geef je die bewegingen gezicht? He, want de, de beweging gaat zich opmaken voor presidentsverkiezingen... die begin 2015 moeten plaatsvinden, of misschien wel eerder... of misschien worden ze wel afgelast, dat zou nog kunnen op, op slinkse wijze. Maar in ieder geval, men moet zich voorbereiden op zoiets dergelijks... en daarvoor heb je een gezicht nodig... en dat gezicht dat ontbeert die beweging een beetje. Dus we zoeken nu naar een, een man of vrouw... iemand die, uh, ja, die, die die beweging zou kunnen voorgaan... en uh, zou kunnen vertegenwoordigen in verkiezingen. Dankjewel, Geert. Geert Groot-Koelkamp was dat. China faces China love. Your doubts, they break me up. Tea time in your winter coat. Drink the hours in your cup. China cups, China words. Showcase clothes and shoes to match. All so full of common sense. We propose a happy end. Let's face the elephant's call. Freddy's not your mouth and drink your tea raspberries and lemonade millionaire, please talk to me. In this world of silent files, we run round and make a mess all so full of common sense looking for that one caress let's face the elephant Do you hear the trumpets call? Do you hear the bitter song? Break the silence in this room Let me ask you this Do you hear the trumpets call? Do you hear the bitter song? Can you finally hear it now? Can you listen? One, two, one, two, three. Now let's face the elephant's call nou he's is Zo gaat het nummer nog wel een paar minuten door, volgens mij. Dit is The Story of Dr. Parker's Strain Ming Face. Het is net allemaal uit Scarlett May en bent rond de zangeresse Marije van Rijn, hoorde u. Eind jaren zestig vertrokken ze voor de missie naar Afrika. De paters van de Congregatie van de Heilige Geest uit het Limburgse Gennep. Nu, alweer enkele jaren terug in eigen land... kijken ze met ontzetting naar de gruwelijke gebeurtenissen... in de centraal Afrikaanse Republiek. Ze kennen nog broeders en zusters uit de tijd... dat ze zelf ook op de missieposten zaten. Contact verloopt moeizaam, ook omdat veel van die missieposten legeroofd zijn. En de computers en telefoons zijn meegenomen door moslimrebellen. Hoewel er veel kilometers zitten tussen Gennep en de Centraal-Afrikaanse Republiek... 6.500. is half duizend. duizend. Ja. Bent u in gedachten toch dichtbij? En dat geldt ook voor de voorwerpen die daar vandaan komen... Ja. die hier in de gang liggen in Gennep. Een pokaard. Ja. Zoals een soort kapmes, een, een hak om het land te bewerken. Een kapmes, dat is meer dit. Dat is een bijl. Ja, dit zijn de aandenken aan het verblijf daar, de paters. Sommigen waren daar nog tot 2000, 2004 zelfs nog was 2004, u er. 2004, ja. 41 jaar daar geweest, van 59 tot 2004. Wie had gedacht dat het zo'n chaos zou worden? Oh, niemand, dat, dat is nog, daar ben je nog niet overeen. Zo, zo, zo hebben wij nooit gewerkt daar, dat, dat je dat eh, met bang, bang zijn of... Dat je moet vrezen eigenlijk ja, ja. voor je leven? dat was... Uh... Ja, brand gesticht wordt? Dat onderweg eh, beroofd werd, dat kwam wel eens voor. Maar eh, zo in die toestand van nu, dat is er niet voor te stellen. Pater Jo van de Wildenberg, tot 2004 zat u ja. in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hebt u daar nog contact mee op dit moment? Ja, ik krijg nog mailen uit uh, mensen die ik kende van het oostelijke gebied. Ze moeten heel uh, goed uitkijken, want er wordt nog ook... Ja, Bijvoorbeeld jongeren die hebben wapens. En ja, dat is heel gevaarlijk. Hè? Als je daar... Maar dan daarna heb je weer een tijd van rust. Pater Otto van der Brink, hebt u de indruk dat de Franse aanwezigheid enig soelaas biedt? Nou, we krijgen er wel berichten over dat ze tussen beiden komen. Er was bijvoorbeeld van de week een aanval van de mensen op de Tjadische soldaten die daar zitten. En die hebben geschoten en er is waarschijnlijk iemand gesneuveld van de... De mensen worden katholiek of zo. Niet, niet momentaal, laten het zo zeggen. En hebben de Fransen zijn tussen beiden gekomen om dat weer tot rust te brengen. En uw gedachten zijn daar nu met deze kerstdagen ook bij de mensen die daar nog zitten, die u kent? Ja, als je hier de doen bent van gisteravond en vanmorgen, denk je aan die feesten van het kerstmis. Dat buiten, we de eerste soort, ze noemden dat dat het stuk is opgevoerd. En daar waren ook daar de wieren, kwamen er ook bij. Zo werd daar kerst gevierd? Ja, en daarna was de missie in de kerk... maar het, vooral van tevoren twee uur was dat bezig. Dus dat was enigszins gemengd, dat kon? Nou, ze kwamen kijken, laat ik zo zeggen. Ja, ja. Het is niet dat ze naar de kerk kwamen... maar ze kwamen wel kijken naar de voorstelling... die in de, in de terrein, op het terrein van de missie was. Ja, dat zou nu onmogelijk zijn. Hè? Ja, ik denk het wel, ja, ja. Jammer genoeg wel. Even terug naar Pater Piet Meus die hier ook aan tafel zit... Onze correspondent noemt het een chronisch instabiel land. Daar in het noorden zijn er uh, vaak van die rebellengroepen geweest, wat kleiner. Maar nu hebben ze dus zijn eigen samengevoegde blijkbaar. Uh, een stuk of vijf uh, groeperingen. En onder de naam Silica, dus Alliantie, zijn die nou... en dan onder leiding van Jotodia het land binnengevallen. En zeggen, nu is het aan ons, de uh, moslims om aan onze trekken te komen. En dat hebben zij ook meteen laten zien toen ze binnenkwamen. Ze hebben alleen maar geplunderd, geroofd, heel het land leeggemaakt. Uh, ook alle missies zijn bezocht en leeggemaakt. Wat moet er gebeuren voor de toekomst? Ik zou zeggen, wat ook die, die, die, die uh, bischoppen wel zeggen... die kan zeggen, eerst die, al die zeerlijke mensen eruit. Dat dus zijn vreemden, dat zijn moslims. Die rebellen die het land, die in, zijn het ook, uh. die het land bezet hebben... Dat die uh, vreemde bezettingsmacht eruit gaat. om dan misschien schoon schip te maken. Met maar wie eigen... moet dat doen, de VN? Het is een ontzettend uitgebreid land. Het is uh, één, ik geloof, uh, één keer, één en een kwart Frankrijk. En ja, als ze daar allemaal orde moeten gaan maken. dan mag je wel tienduizend uh, soldaten ben je er nog niet mee klaar, denk ik. En af en toe, van u uit, een gedachte, een gebed? Nou. Ja, of heeft dat geen zin? Ja, ja tuurlijk wel. Maar ja, je denkt ook aan die mensen die je kent en de plaats waar je gewerkt hebt. Als dus je daar een heel jaar niks over gehoord van die plaatsen. Dus ik heb drie, vier verschillende missies daar gehad en je weet er niks van verder. Geen contact, geen internet? Niks. Helemaal niks. En dat is moeilijk? Ja, erg moeilijk is dat, ja. U ziet het somber in? Erg, erg somber, ja. En dat zei een van de paters tegen onze verslaggever Mino Remmers. En dan nu tijd voor Rabbit Eye Movement. Oftewel R.E.M. Leaving New York. It's quiet now. And what it brings is everything. Comes calling back a brilliant still away I looked me out It lies in wait And I'm our lost Still in my eye The shadow of necklace Across your thigh I might have lived my life In a dream But I swear This is real your Memory fuses And shadows like glass We carry your future Forget the past But you It's what I feel I told you I am leaving New York. Tinken wordt vanaf 1 januari duur. Maar de verschillen tussen de tankstations zijn nu al enorm. Redacteur Roel hier, Die verbaast zich er dagelijks over... op de rit van Leiden naar Hilversum. En samen met verslaggever Nick Wouters is hij op zoek naar de goedkoopste benzine. Tankstation langs de snelweg bij Amsterdam vroeg 1,77 euro voor een liter. Dat was tot op heden, want ze zijn al een, een tijdje onderweg, Je de duurste. Je hebt hier aan de linkerkant van de weg een bemande en aan de rechterkant een onbemande. Nou, dan kunnen we meteen de twee vergelijken. Dan moeten we alle kanten tegelijk op gaan kijken. Uh, dit is een Esso-snel tank. Dat is de onbemande. Ja, 1,61,9. Uh, er staat ook niemand. Heb ik, daar heb ik ook nog nooit iemand zien tanken, overigens. Gek genoeg, terwijl het wel heel goedkoop is. En aan de overkant is het 1,64,9 en dat is een BP. Dus deze was 1,61. Dus hoeveel verschil hebben we nu al? Want deze is de goedkoopste die we tot nu toe gezien hebben. Ja, 1,61,9 stond er. Ja, dat is uh, 16 cent. Tot nu toe. Uh, en ik heb hier afgesproken met uh, hoofdeconom van de Ecoris, Marcel Canois. Hoi, Hoi, ik Wouter. Ik wil eigenlijk weten hoe dat, uh, hoe dat komt. Waarom verschillen de benzineprijzen uh, zoveel van benzinestation tot benzinestation? Nou, er zijn allerlei oorzaken voor. Want je denkt natuurlijk een liter benzine, dat is een liter benzine. Maar dat is niet zo. Want voor de consument maakt het vrij veel uit. Is het benzine, maar ga ik er ook nog wat anders bij kopen? Hè? Bijvoorbeeld in een winkeltje of ga ik een wasstraat gebruiken? En ja, dat betekent dus dat uh, een... Een benzinestation is niet hetzelfde als een ander benzinestation... als er een andere dienstverlening tegenover staat. Het is ook zo dat aan de snelweg heel vaak mensen moeten tanken... omdat ze toevallig op dat moment moeten tanken. Die benzinestations zijn natuurlijk niet gek. Die kijken gewoon precies wat is de lokale situatie... hoe dicht in de buurt is een concurrent... moeten mensen verplicht tanken of vrijwillig tanken. En op basis daarvan komt ook die verschillen van benzineprijzen tot stand. Denkt u nou dat mensen prijsbewuster zijn gaan tanken dit jaar of de afgelopen jaren? Ja, dat denk ik wel. Uh, natuurlijk is het crisistijd. En ik denk ook, uh, omdat de prijzen in Nederland uh, hoog zijn... Uh, ja, dat mensen uh, toch uh, bewuster gaan tanken. Ja, dat is uh, logisch. Dat geldt niet alleen voor tanken. Dat geldt natuurlijk voor alle aanschaf die we doen. Maar uh, ja, aangezien het nogal een uh, forse aanschaf is als je je tank gooit, uh, gaan ga mensen toch wel even kijken waar ze dat best beste kunnen doen, ja. Zijn die verschillen dan ook kleiner geworden tussen de tankstations? Omdat mensen dus bewust op de prijs zijn gaan letten? Uh, ja, die prijzen zijn niet echt veel, de verschillen zijn niet echt veel kleiner geworden volgens mij. Waar tankt u zelf? Uh, of lokaal of uh, ja, ik ben ook zo iemand die af en toe uh, met een leeg tank uh, ergens op een snelweg zit... en uh, dan gewoon, uh, gewoon langs de snelweg moet tanken. Wat zou het nou schelen als je het hele jaar bij de onbemande zou tanken... bij de goedkoopste, uh, in plaats van het hele jaar langs de snelweg tanken? Heb jij daar een idee van? Nou ja, als ik dat, uh, als ik dat uh, doe met die 16 cent uh, de liter verschil... dan, uh, dan kom ik denk ik op uh, 250 euro per jaar uh, uit voor die 21... Uh, Kilometer. Uh, en een gemiddeld iemand, een gemiddeld uh, rijdt uh, een auto 13.000 kilometer per jaar. Ja, dus dat is uh, ongeveer twee derde van wat ik rijd. Dus dat is uh, twee derde van uh, 250. Die zou uh, ja, 150, 160, 170 euro kunnen, kunnen besparen door altijd bij een, uh, bij een goedkoop tankstation, uh, bij het goedkoopste tankstation te tanken.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 Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Dit is Radio 1. E. Het is één minuut over half acht tijd voor het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De Turkse premier Erdogan heeft tien ministers vervangen vanwege een corruptieschandaal... nadat er drie waren opgestapt. Ze zouden betrokken zijn bij illegale geldtransacties met Iran en bij omkoping in de bouw. Een van de ministers zegt dat Erdogan zelf ook moet opstappen. Door de overstromingen in het zuiden van Engeland... zijn zeker duizend huizen onder water gelopen. Het heeft al dagen geregend en het einde is nog niet in zicht. Zeker 24.000 huishoudens zitten nog zonder stroom. Honderden gedupeerde gezinnen hebben van het energiebedrijf... een gratis kerstdiner gekregen.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 In Duitsland is een man omgekomen toen zijn zelfgemaakte vuurwerk te vroeg afging. Dat gebeurde in Winterspeld, vlakbij de Belgische grens. De man van 52 had zijn geknutselde rotje in een zelfgebouwde lancia-installatie gestopt. Toen hij de lont aanstak en zich over het apparaat boog om erin te kijken... ging het vuurwerk af in zijn gezicht. Een betrapte inbreker heeft in Roermond de bewoner van een appartement verwond. Tijdens een worsteling stak hij de bewoner met een schroevendraaier in zijn gezicht. Daarna nam hij de benen. Hij is nog spoorloos. Het slachtoffer, een man van 26, moest voor behandeling naar het ziekenhuis. En in Vinkenveen zijn twee kerkgangers gisteravond gewond geraakt... toen ze na de dienst werden aangereden door een hoogbejaarde vrouw. Eén ligt met heupletsel in het ziekenhuis, de ander raakte licht gewond. Volgens de politie reed de automobiliste van 82 niet met opzet op de kerkgangers in. Dat waren wel Tijd nu voor het weer met Ben Langkamp van Weerplaza.nl. Ben, een grijze kerst? Ja, de tweede kerstdag loopt overwegend bewolkt. Af en toe kan misschien even de zon doorbreken, maar dat zal spaarzaam zijn, die zonnige momenten. Verder trekken er een aantal kleine buitjes over het land. Het kan dus eventjes een beetje nat worden, maar ik denk dat op de meeste plaatsen toch wel droog blijft. Vorderen wordt het uh, zo'n 6 of 7 graden bij uh, ja, weinig wind. Dus uh, al met al toch nog wel een redelijke tweede kerstdag. En zag ik nou in de verwachtingen voor de komende dagen dubbele cijfers staan? Ja, het kan zomaar gebeuren. Zeker morgen. Dan komt de temperatuur al dicht bij de 10 graden uit. Het heeft allemaal te maken met de aanvoer van zeer zachte lucht... rond een nieuwe stormdepressie die bij Schotland ligt. En eh, dat gaan we ook aan de wind merken hoor, morgen. Want aan de kust gaat het stormachtig waaien. Windkracht 8. En ook zware windstoten zijn weer mogelijk tot 90 km per uur. Dus ja, even een onstuimig dagje morgen. En ook de dagen daarna blijft het waarschijnlijk wisselvallig... en aan de zachte kant. En straks gaan we alvast vooruit kijken naar het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen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 Jarenlang was de moslimbroederschap in Egypte een verboden beweging. In 2011 werd het verbod opgeheven. En bij de verkiezingen in 2012 won de broederschap de verkiezingen. En werd hun leider Morsi president. Morsi zit inmiddels gevangen. En gisteren werd de moslimbroederschap officieel tot terroristische beweging bestempeld. midden deskundige Bertes Hendricks van het instituut Klingendaal. Bertes, hoe snel kan het gaan, zeg je dan? Hè? Al die aanhangers van, het, van de broederschap, zullen die dit eigenlijk accepteren? Nou ja, die hebben vanaf de, de, de, de staatsgreep tegen Morsi... Uh, uh, tot nu toe vreedzaam gedemonstreerd. Ik bedoel, af en toe zal het wel iets uit de hand zijn gelopen... als er een keer een confrontatie met de politie was. Maar de moslimbroederschap die, uh, zegt... Wij, wij demonstreren vreedzaam tegen wat zij beschouwen... als een illegale staatsgreep. Ze hebben zich ook onmiddellijk gedistanceerd van die aanval... die ze, uh, die ze hebben veroordeeld in, uh, in, op dat politiebureau in Mansoura. Een punt wat overigens ook door de Verenigde Staten... de buitenlandse zaken... Werd genoteerd. Uh, en uh, van de, aan de kant van de regering zien we ja ontzettend wilde beschuldigingen. maar vooralsnog uh, geen bewijzen dat de moslimbroederschap hierachter zou zitten. Wat we wel weten, is dat een beweging, Ansar Betel Magdisi, dat betekent de supporters van Jeruzalem, die hebben de aanslag geclaimd. En dat is een groep die was al eerder voor de komst van Morsi aan de regering. Uh, was die ook actief uh, als een terroristenorganisatie. En dat wordt nu allemaal op één hoop gegooid. Dus het is een soort vlucht naar voren van het regime om duidelijk te maken dat alle banden met de moslimbroeders zijn verbroken. Dat ze buiten het politieke spel worden gezet. Iedereen die steun geeft verbaal, he, in woord of in geschrift, ja. aan de, die wordt ook als terrorist beschouwd en kan op die manier vervolgd worden. Ja, je zegt een, een vlucht naar voren, maar als je de balans eventjes op gaat maken, dan is het misschien meer een, een stap naar achteren. Want uh, dit is toch niet de democratie die men destijds tijdens die lente, die Egyptische lente Nee, uh, en uh, wat je ook ziet is dat uh, een heleboel van de mensen die aanvankelijk... want kijk, uh, ik had het over een staatsgreep en uh, voor het leger. Het was wel een staatsgreep die in de tijd enorm veel steun had uh, in, in onder demonstrerende Egyptenaren want die vonden dat de moslimbroeders er een potje van maakten en, uh, en dat die uh, niet uh, geschikt was om Egypte te leiden. Maar... Uh, veel van die mensen, die, uh, ja, die zullen zich nu wel eens achter de oren krabben, want uh, we hebben ook uh, vorige week gezien dat uh, de activisten van het eerste uur, leiders uh, van de, de beweging op Tahrir. Uh, onder andere de, een van de oprichters van de 6 aprilbeweging, die een belangrijke rol heeft gespeeld in initiatieven die tot uh, de Arabische lente hebben geleid, dat die dus nu ook uh, veroordeeld zijn, en dat uh, steeds meer mensen ook worden gearresteerd die uh, kritiek hebben op uh, het leger, of, of het feit dat dat het leger mensen voor militaire rechtbanken sleept. Dus uh, dat, dat, dat begint wel kritiek uh, te komen, ook in de niet-moslimkringen. Ja, maar daarmee polariseert het leger toch uh, de hele situatie. Want op het moment dat je iets verbiedt of onderdrukt... loop je natuurlijk de kans dat het extremer wordt. Ja, en um, ja, dat, dat heb ik vanaf het begin af aan uh, ook gezegd. Want kijk, uh, het doet mij een beetje denken aan wat er is gebeurd in de jaren negentig. Toen waren een aantal radicale jongeren binnen de moslimbroederschap... Die de moslimbroederschap had al heel lang besloten... we gaan nu via de instituties, via deelname aan, aan verkiezingen... gaan we proberen onze invloed te vergroten... en eventueel aan, aan, aan in de regering te komen. Uh, die gewapende strijd, dat is uit het verleden... Uh, die die hebben ze afgezworen en eh, toen waren er, was er een radicale groepering waar onder andere Zawagri, de huidige leider van Al-Qaeda, uit is voortgekomen. Eh, die een beweging gezegd als eh, Jihad en eh, Gamaat Islamia, want die vonden die hele moslimbroederschap waar ze vandaan kwam een slappe hap. Jullie hebben het over democratie. Nou, en dat, en dat zullen ze nu ook zeggen, zullen radicale jongeren zeggen, want jullie zeiden dat via de stembus moeten. Nou, je ziet wat er is gebeurd. We hebben gewonnen, we worden aan de kant gezet. En de, de kans is alleszins groot dat we een soort herhaling. Krijgen van de jaren negentig waarbij gewapende groepen proberen met gewapende strijden redelijk ver te werken. Maar ik denk dat dit keer de strijd nog heftiger en langduriger zal zijn, eh, zal worden als het daartoe zal komen. Die mogelijkheid is zeer sterk aanwezig. Dankjewel voor je toelichting, Bertus Hendricks, was dat van het instituut Klingendaal Midden-Oosten, deskundige. Het is tien minuten over half acht. We gaan het hebben over schaatsen. Want vandaag begint het Olympisch kwalificatietoernooi. Schaatsers kunnen zich op dit toernooi plaatsen... voor de Olympische Spelen in Sochi. Gaan we over praten, natuurlijk, met wie anders... als de schaatsdeskundige van de NOS, Sebastian Timmerman. Sebastian, hoe zit het trouwens met jouw prestatiematrix? <lacht> Mijn prestatiematrix? Nou, <lacht> ik, ik schijn te mogen. <lacht> ik mag sowieso naar de Olympische Spelen. Ja, want dat is het woord waar het om, uh, om gaat. Daar komen we vast en zeker over te spreken. Dit gesprek, en als we er niet over spreken hoort u er de komende dagen heel veel van. Laten we er eens even uh, langslopen. Om te beginnen, ja. de vijf kilometer, de mannen. Sven Karame, het is bijna te gek voor woorden. Die moet zich dus nog kwalificeren. Ja, precies. Iedereen begint met een uh, schone lijf. Vier jaar geleden was dat anders bijvoorbeeld voor Vancouver. Toen waren de schaatsers die hadden een uh, uh, bepaalde voorkwalificatie, waardoor ze niet bij de beste drie... maar bij de beste acht bijvoorbeeld konden, konden eindigen. En dan gingen ze alsnog. Nu is dat niet zo. Echt het Amerikaanse systeem. Iedereen moet uh, met de billen bloot. Dus ook Sven Kramer. Maar stel, laatste... stel, stel, ja? stel, stel, uh, Sven Kramer, hij rijdt wel eens een rondje verkeerd. Of hij kan ook struikelen. Eén is dus één keer gebeurd. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Even het voorbeeld, de, the de theorie. Ja. Wat gebeurt er dan? Daar hebben ze een uh, calamiteitenplek voor. Er is altijd één aanwijsplaats uh, voor, uh, voor een calamiteit. Uh, uh, dus dat is ingebouwd zeg maar, in die selectienormen van, van de KNSB. Uh, dus inderdaad, als er Kramer iets overkomt... dan gaat hij natuurlijk echt wel die vijf kilometer rijden in Sochi. Want hij uh, wordt altijd wereldkampioen en is de regerend olympisch kampioen. Uh, rijdt dus in de laatste rit tegen Jan Blokhuizen. Uh, Blokhuizen knokt eigenlijk dus zeg maar, met Bergsma, met Bob de Jong... en met Koen Verwij ook voor, uh, voor de tickets. Uh, Bergsma rijdt in de voorlaatste rit. Bob de Jong de rit daar weer voor. En Koen Verwij in rit vijf tegen Rens Rotteveel. Uh, vond ik vorige week vrijdag erg goed rijden op een trainingswedstrijd. Ik denk dat dat zo'n beetje de, de, de vijf rijders zijn... die gaan strijden om de drie tickets voor, uh, voor die Olympische uh, vijf kilometer. Dus Koen Verwij, Bob de Jong, Jorrit Bergsma, Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Ik denk dat daar dan zeg maar de, de drie deelnemers uit gaan komen. Oké, okay, die hebben we genoteerd. Dan hebben we vandaag ook nog de beter voor de dames. Annette Gerritsen, vier jaar geleden werd ze tweede op de Olympische Spelen. Uh, het gaat niet zo goed, uh, althans tot op heden met haar. Hè. Is, is zij in staat om zwartzie te halen? Nou, dat wordt heel moeilijk, dat wordt heel moeilijk. Uh, Gerrits heeft heel uh, veel problemen gehad de afgelopen, nou zeg maar anderhalf, misschien wel twee jaar zo'n beetje, twee seizoenen zo'n beetje. Heel veel blessures gehad, overtraind, vijver uh, gehad. Afgelopen zomer kwam ze net daarvan terug. Toen ging ze onderuit tijdens een skieletraining. liep ze weer een hersenschudding uh, bij op. Um, Mis de kwalificatie voor de Wereldbekerwedstrijden. Tuurlijk, ook zij roept, net als alle andere schaatsers: Ik ben er klaar voor en ik voel wel dat het beter wordt. Maar het wordt gewoon heel moeilijk. Want als je kijkt, Gerritsen rijdt al uh, in de zesde rit op die duizend meter. En daarna komen nog Laurine van Riesen en Irene Wust. Uh, Manon Kamminga, die heel goed reed in de Wereldbekers. Jorien Termors, de dame die het soortrek met het lange baan combineert. Leenstra en Lotte van Beek. En dan de laatste rit ook nog Antoinette Jong en Margot Boer. En van die dames, dat zijn er acht die ik nu, of negen die ik nu ja. heb in totaal. Mogen er dus maar vier op papier de duizend meter gaan rijden in Sortie? Dus daar moet wel het een en ander gaan afvallen. Dus het wordt heel moeilijk voor Annette Gerritsen En eigenlijk, Bert en dan ja. kom je bij ja, wat de jij zegt, vier op papier. Dan denk ik, ja, Sebastian, wat bedoel je nu weer? Ja, ja, nee, kijk, er mogen vier Nederlandse vrouwen starten in Sortie op de duizend meter. Alleen, er is uh, nog een andere internationale regel, dus van het IOC... dat er maximaal tien Nederlandse vrouwen en tien Nederlandse mannen... mogen uh, deelnemen aan de Olympische Spelen. Het geldt voor elk land, maximaal tien. Nou, Nederland kan er wel dertien of 15 opstellen. Dus, wat heeft men gedaan? Men heeft dus aan de, aan de hand van een prestatiematrix dus aan de hand van een wiskundig model... op welke afstand, met welke klassering... hebben we de meeste kans op een medaille... heeft men een aanwijsvolgorde uh, ook dit jaar weer samengesteld. En dan zie je dus dat de eerste plaats op die duizend meter... als vierde staat in die aanwijsvolgorde, dus die gaat sowieso. Die tweede plaats op de duizend meter staat als achtste... dus die gaat ook sowieso. Maar de derde en de vierde plaats staan als veertiende en zestiende. Dus als je vandaag derde en vierde wordt... moet je dus eigenlijk zorgen dat je zelf nog een andere afstand... Uh, ook je kwalificeert voor sortie. of dat er... Andere, heel veel andere vrouwen zijn die zich voor meerdere afstanden uh, kwalificeren voor Sochi. Wat anders zou het wel eens kunnen zijn dat je aan die derde of die vierde plaats helemaal niets hebt. Ik ben altijd blij gaat. dat jij het helemaal snapt. Uh, die hele prestatiematrix. Ik hoop dat jij het nu ook een heel goed beetje Ja, ik snap, ik snap het nu ook. Want je hebt het heel helder uitgelegd. Dankjewel, Sebas. Uh, veel plezier okay. daar uh, vandaag want jij gaat het verslag doen uh, de komende ja, dagen. half vier. Half vier gaan we beginnen. En uh, Matrix of niet, aanwijsvolgorde of niet, dit wordt gewoon een prachtig toernooi. Ik denk het mooiste toernooi van de afgelopen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 Jason Mraz was dat met Lucky uit 2008. We gaan over de energiewereld praten, want hoe ziet die energiewereld eruit in 2014? De wereld van olie en gas, onze energiebehoeften, schaliegas... grote olie- en gasmaatschappijen, de wereld van OPEC, de olieprijs... en natuurlijk de prijs aan de pomp. Ik ben plan om dat allemaal te gaan behandelen met u, mevrouw Van Guns. Energie- en oliedeskundige bij Klingendaal. Laat ik beginnen met de vraag van... Um, ja, wat voor soort jaren hebben we eigenlijk achter de rug? De olie- en gasreuzen dan met name, hè? ExxonMobil, BP, Shell. Ik zag in, in ieder geval veel winstdalingen langs komen. Ja, de grote internationale oliemaatschappijen hadden problemen om zeg maar hun productie op peil te houden. Je praat over een over een productie in de wereld van olie uh, van ongeveer 90 91 miljoen vaten. Zij zijn daarin relatief kleine spelers, maar voor hun is het natuurlijk wel heel belangrijk voor hun winst en zij konden dat eigenlijk niet precies op peil houden. Hoe kan dus dat, dat? Nou, dat heeft te maken met de moeilijke olie waar zij veelal opereren. Zij zitten veelal in de technisch moeilijke olie, of zeg maar de dure olies. Wel omdat de meeste goedkopere olie, die wordt geproduceerd door nationale oliemaatschappijen, dus door staatsoliebedrijven. En een, een technisch moeilijke olie, moet ik dan denken aan dieper in de zee, teerzanden, dat soort zaken? Ja, nou, precies. Diepwaterolie, teerzanden, maar ook bijvoorbeeld een hele hoop kleinere bedrijven. Met name in Amerika, die halen olie, veelal lichte olie, uit schalie en wat ze noemen tight light oil, uh, uh, of uit, uit ziltsteen. Dus dat zijn relatief ook moeilijk winbare olies. Het zijn ook dure olie, Daar heb je ook een hoge olieprijs voor nodig. Dat wordt in Amerika veelal gedaan door kleinere bedrijven. En de grotere oliebedrijven, die wilden daar aanvankelijk ook in investeren. Die hebben daar ook in geïnvesteerd, maar die hebben dit jaar uh, een hoop daarvan moeten afschrijven... omdat ze eigenlijk niet de juiste, in de juiste licenties zaten, niet in de juiste gebieden... omdat dat eigenlijk al een aantal jaren bezig is... En ze waren te laat. Ze waren eigenlijk te laat, zo kan je het zeggen. Ja, want die schalie gas, uh, olie... dat zijn uh, twee nieuwe begrippen uh, in de markt... dat heeft wel een enorme vlucht genomen. Ja, dat is met name op de, zeg maar, de oliemarkt. Natuurlijk ook op de gasmarkt, maar dat is al een lange tijd bezig. En dat heeft natuurlijk geleid tot een lage gasprijs in Amerika. Dit in contrast met Europa en met name Azië... waar het nog veel duurder is. En dat heeft natuurlijk ook tot competitieproblemen geleid eigenlijk. Maar het is heel goed geweest voor Amerika. Lage gasprijs, maar tegelijkertijd... Worden er nu ook uh, uh, uh, wordt lichte olie geproduceerd uit schalies? Met name in North dakota en Texas. En dat heeft een enorme vlucht genomen. En dat is voor Amerika, wat betreft hun voorzieningszekerheid. en wat betreft hun, hun, hun, hun enorme gedrevenheid. om import, zeg maar niet onafhankelijk. maar minder importafhankelijk te worden. van andere olieproducerende staten. Dat heeft echt een, een, een, is echt een enorm succesverhaal voor Amerika. En zien we daar straks ook nog wat van terug in de olieprijs? Oftewel, zal die misschien een beetje gaan dalen? Nou, die olieprijs dit jaar was ongeveer gemiddeld 108 dollar. En dan praat ik over Brent. En je hebt natuurlijk dan ook nog een keer... de Amerikaanse West Texas Intermediate-olie, die wat lager is. En maar uiteindelijk, die olieprijs... die wordt natuurlijk voor een deel ook bepaald... door uh, andere olie die op de markt wordt gebracht. Met name door OPEC. En OPEC produceert een kleine 30 miljoen vaten. OPEC heeft eigenlijk ook een hoge olieprijs nodig, ook voor hun eigen begroting... voor hun eigen, ja, zeg maar hun eigen binnenlandse financiën. En een olieprijs van 90 tot 110 dollar... eigenlijk 100 tot 110 dollar, is iets wat OPEC graag wil houden. En eigenlijk willen de internationale oliemaatschappijen dat ook. Want, uh, want een olieprijs lager dan, zeg, 100 of 90 dollar... maakt een heleboel projecten in die, moeilijke, in die technisch moeilijke olie... lastig en veelal gewoon verliesgevend. Ja, dus er is een enorme gedrevenheid vanuit zowel OPEC, maar en ook eigenlijk zeg maar, Rusland... die ook veel olie produceert... om die olieprijs toch wel tegen de 100, 110 dollar aan te houden. Nou, als er zoveel belang bij is om die olieprijs op dat niveau te houden... dan zal de olieprijs het komend jaar wel op dat niveau blijven staan. Nou, misschien, maar er is wel iets aan de hand. Want ten eerste hebben we natuurlijk veel olie, extra olie... die wordt geproduceerd vanuit de Verenigde Staten. Maar ook binnen OPEC is het allemaal niet helemaal stabiel. In die zin dat er een aantal OPEC-landen, bijvoorbeeld Irak... heel graag meer olie wil produceren. Dat doet het ook. Dat brengt het ook op de markt. Tegelijkertijd zien we een Iran mogelijk meer gaan produceren nu daar toch wat licht is in het eind van de tunnel in de zin van de boycotts ten aanzien van Iran, met name dan de olie-export Dus die kan eigenlijk binnen een heel korte tijd al ruim een half miljoen of misschien nog wel meer op de markt brengen. Dat betekent dat eigenlijk OPEC meer gaat produceren dan dat het heeft afgesproken afgelopen december. En dan komt die prijs te staan. Dan zou die prijs onder druk kunnen staan, maar tegelijkertijd zien we dat binnen OPEC, en dan praat je met name over Libië en over Nigeria, dat toch ook wel wat minder olie op de markt komt dan dat ze aanvankelijk hadden bedacht. Vooral dit jaar, maar wie weet gaat dat door volgend jaar. Eh, Libië produceert veel minder olie dan dat het zou willen, in verband met de burgeroorlog, en tegelijkertijd in Nigeria, in verband met name het stelen van olie, wordt er ook veel minder geproduceerd dan dat eigenlijk OPEC, en met name Nigeria zelfs, zou willen. Dus dat wordt nu gecompenseerd door meer olie uit Irak. Maar vooral ook door meer productie uit bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Dus Saudi-Arabië zou dan eigenlijk gas moeten terugnemen. Als je praat over olieproductie. Ja. Maar dan is natuurlijk de vraag. Volgend jaar willen ze dat? Ja, u had het ook over Nigeria. Bij Nigeria denken we in Nederland natuurlijk al vrij snel ook aan, uh, aan Shell. Blijft Shell daar eigenlijk nog wel zitten? Want het, het blijft om het maar eens in de kersttermen te zeggen, een gebed zonder rent. Ja, nou met name de, de licenties die, uh, die in de Niger Delta zijn. Daar probeert uh, Shell, maar ook een aantal andere bedrijven... Toch vanaf te komen. In die zin dat die nu de koop te koop staan. En, uh, en dat zijn natuurlijk ook precies die licenties waar ook heel veel uh, diefstal is, uh, uh, heel veel sabotage is op oliepijpleidingen. Dus dat is wel degelijk een, uh, zeg maar een, een hoofdpendossier voor een bedrijf als Shell. Ja, Shell probeert eigenlijk gewoon zich helemaal terug te trekken uit Nigeria. Nou, nee, nee, niet, niet helemaal. helemaal. Vooral onshore. Dan praat je dus vooral over de Niger Delta. Maar offshore hebben ze natuurlijk ook nog heel veel belangen. En dat is veel beter controleerbaar. Dus ik denk zeker niet dat Shell zich uit Nigeria terug zal trekken. En waar zullen de nieuwe olievelden zijn? Gaan we nog naar de Noordpool toe? Gaan we, we hadden het net al eventjes over die teersanden. Zullen we daar nog meer over horen en zien? Nou kijk, op de middellange termijn... speelt het artische gebied niet. Als daar ooit... Zeg maar veel wordt gevonden, dan zal dat pas worden ontwikkeld voor de langere termijn, zeg maar, na 2025. Maar als je praat over oliezanden, bijvoorbeeld in Canada, daar wordt op dit moment hard aan getrokken door Canada, daar is een hoop productie en daar zien we in ieder geval dat op de middellange termijn die productie zal gaan toenemen. Dus dat is wel degelijk iets wat nu al gaande is en waar steeds meer in wordt geïnvesteerd. Ja, nou ja maar ik heb het vooral even over die Noordpoolgebieden, omdat je natuurlijk ook recentelijk die acties hebt gehad van Greenpeace, die bank daarvoor uh, zijn, maar Voorlopig, zegt u, is dat nog allemaal in de onderzoeksfase? Ja, zeker. Dat zijn exploratieputten. Zowel in Rusland, waar denk ik de meeste activiteit is. Maar ook in Noorwegen en natuurlijk in Alaska. Hè, daar zijn exploratieputten en, en zeg maar, haalbaarheidsstudies worden daar gedaan. En, en wie weet, als daar iets wordt gevonden... en dan praat ik met name over olie... dan zal dat mogelijk, zeg maar op de langere termijn... En dan praat je echt na 2025... van belang zijn voor de oliemarkt. Hè, maar zeker niet daarvoor. En Waar we heel veel van zouden verwachten, althans wat elke keer wordt gezegd, dat we daar veel van verwachten, zoals Brazilië, maar ook weer recentelijk Mexico. Moeten we die het komend jaar ook in de gaten houden? Nou, ik denk het wel. Dat, is, dat valt dus onder het hoofdstuk diepwaterproductie. En, en met name in, in Brazilië, daar zijn natuurlijk recent een aantal grote zeg maar, deals gemaakt, in samenwerking veelal met internationale oliemaatschappijen, maar met ook, ook met andere staatsoliebedrijven. En daar, Brazilië is heel gedreven om die Water exploratie zeg maar, vondsten te gaan exploiteren. En, uh, maar dat is heel dure olie. Het is technisch heel moeilijke olie. Dus dat verloopt eigenlijk niet zo... Zeg maar snel als misschien Brazilië had gehoopt. En maar dat komt zeker op de middellange termijn uh, op de markt. En, en Mexico, ja, Mexico heeft net besloten om, uh, om eigenlijk hun, hun, hun monopolie op de olieproductie... Hè, wat gemonopoliseerd is door Pemex... Um, om dat nu iets meer, um, iets meer los te laten. Om internationale oliemaatschappijen en andere spelers toe te laten. Uh, en dat, uh, dat zou mogelijk kunnen betekenen dat toch wel die vrij verouderde olie- en gas industrie in, in Mexico wordt vlot getrokken en dat kan op de middellange termijn ook een rol gaan spelen en dan uh, aan het slot uh, ja, de pompvraag hè? want uh, daar is iedereen altijd ook in uh, geïnteresseerd, dit is de analyse er, uh, erachter, we hebben net in de uitzending ook een reportage gehoord over de prijsverschillen tussen de diverse pompen wat denkt u uh, de benzine aan de pomp wat gaat dat doen het komend jaar? dat nou, is lastig te voorspellen, maar als je denkt dat de ruwe olieprijs volgend jaar... een nou, lichte misschien neerwaartse druk krijgt... Hè, maar toch niet echt significant goedkoper zal worden... dan zullen de olieproducten waarschijnlijk gewoon toch ook gewoon die trend blijven volgen. Hè, en zal er niet zo heel veel verandering in komen. Dat is de conclusie aan het slot van het gesprek. Ik dank u wel. Oké. Okay. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Hier is Dielke Teertsna. Goedemorgen. Op beelden bij Sky News zien we auto's door water rijden, mensen die zich kanoënd over de weg verplaatsen en huizen die blank staan. De problemen door de hevige regenval in Groot-Brittannië stapelen zich op. Zo werd kerst voor veel mensen in Zuid-Engeland een heel andere dan ze hadden gehoopt. I don't think you ever think it's het was een real shock to the system when it really did breach the doors yesterday. We hoorden de vrouw zeggen dat ze nooit had verwacht dat het zou gebeuren. Het water kwam langzaam dichterbij, maar toch was het een schok toen ze zagen dat het water tot aan de deur kwam. Trouw berichten over de protesten in Bangkok. Het is al lange tijd onrustig in de hoofdstad van Thailand, maar vandaag waren de rellen erg heftig. De demonstranten proberen de voorbereidingen voor de verkiezingen te dwarsbomen. De politie ging de betogers te lijf met traangas en rubberkogels. Het meldpunt vuurwerkoverlast is gisteravond getroffen door een cyberaanval. meldt Arno Bonte, een van de initiatiefnemers van het meldpunt, aan de Telegraaf. Inmiddels werkt de website weer. Tot nu toe zijn er zo'n 9000 meldingen van overlast gedaan. Het uur van de waarheid voor de Franse president Hollande is aangebroken, meldt de krant Le Figaro. Hollande heeft vorig jaar beloofd dat hij de werkloosheid zou beteugelen voor het einde van 2013. En om zes uur vanavond zal de minister van Werkgelegenheid de werkloosheidscijfers over november bekendmaken. En het is onduidelijk of die goed uitvallen voor Hollande. Sinds de aantreden is het aantal werklozen flink gestegen. Maar als de nieuwe cijfers een kentering laten zien, is de president dus mogelijk gered. Al dus in de Franse politiek. En RTV Drenthe meldt dat in Norge iemand zichzelf in brand heeft gestoken. Bij een onbemand tankstation heeft hij zichzelf met benzine overgoten... en dit vervolgens aangestoken. Over de identiteit van de man is nog niets bekend. En België is het ook zat dat diplomaten hun boetes niet betalen. Daar staat meer over te lezen op de site van het Belgische blad De Tijd. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Witte rook, dat is waar iedereen iets wat opgewonden op wacht. AB Muur Papa. We gaan eens een keer dat nieuwe huis kopen, we nemen dat klein beetje risico, we hebben dat vertrouwen. Zometeen van negen tot half vier. Het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen. 2013 in Geluid op de radio. Hier is het.